up remember, remember like right. NOS Journaal Israël zegt dat het een commandant van de Kutsbrigade heeft gedood in Iran. De brigade is een elite-eenheid binnen de Iraanse revolutionaire garde. Ze steunen terreurorganisaties als Hamas en Hezbollah. De commandant zou geld hebben gegeven aan Hamas... in aanloop naar de terreuraanval van 7 oktober 2023. Israël viel vannacht nog meer locaties in Iran aan, volgens het land omdat daar raketten lagen. Israël zegt dat Iran vannacht vijf raketten afvuurde. In Tel Aviv vloog een gebouw in brand toen brokstukken van een luchtafweerraket erop vielen. De viering op de A10 in Amsterdam vanwege het 750-jarig bestaan van de hoofdstad is begonnen. Om kwart voor negen was het startschot voor de special run voor mensen met een beperking. En een kwartier later begon het hardloop evenement run op de ring. Vanwege de warmte is de route daarvan ingekort. Op de ringweg is vandaag ook een festival en er worden huwelijken gesloten.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 De Waal nam in de jaren 60 de modegroothandel van zijn vader over en begon winkels die de naam Hij kregen. In de jaren 90 fuseerden die zaken met de Zij en werd het Wee. Kees De Waal was 103 jaar. Het weer zonnig en droog en heet bij 30 tot 33 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen vanuit het westen, bewolking en lokaal een bui, mogelijk met onweer. En dan wordt het 25 tot 34 graden.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 It's like I buried my faith with you I'm screaming at God the rest in peace. heart and left the rest in peace is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen luisteraars in hot Zandvoort. En hot gaat het worden vandaag, want ik heb begrepen... dat de temperaturen zomaar boven de 30 graden kunnen komen. Marja, kop op techniek, of aan techniek moet ik zeggen. Marja, goedemorgen. Goedemorgen, Charles. Ja, heb je, heb je het nu al warm of valt het mij allemaal? Nou, nee, nou, het, valt het valt hier mee. in de studio nee. nog wel mee, hè? Maar ook aan de kust zal het sowieso wel wat meevallen, luisteraars. Want meestal is het hier wat koeler. Uh, maar ja, die 30 graden komen toch wel in zicht, hoor. Uh, dus uh, smeer je goed in, vooral, want dat is heel belangrijk. Uh, bescherm je eigen goed tegen een hele felle zon. Ik ga maar meteen met hot noodles beginnen, want de zandvoortse laan, luisteraars, komen de komende dagen gedeeltelijk afgesloten. En het gaat allemaal om werkzaamheden aan het spoor en het viaduct bij station Heemskerke-Aardehout. Daar wordt namelijk uh, uh, komend weekend uh, wordt de boel in twee of is de boel in twee richtingen afgesloten. Het verkeer zal vanaf Bentgeld, Bentveld worden omgeleid en bus 80 rijdt in deze periode niet tussen Haarlem en Zandvoort en ook de trein van Haarlem naar Zandvoort en vice versa rijdt niet. De fietspaden, luisteraars, die blijven wel toegankelijk. Nou en de zeeweg hebben we natuurlijk mooier, toch? Ja, nou, dat is nog het enige. Dat nog dat het we e hebben maar één toevoeging Ja, dan. precies. Nou, eerst maak ik een deuntje muziek. Kunnen we even voorbij komen? Oké, okay. ik heb de Pooks met uh, Fairy Tale of New York. It was Christmas Eve, babe. In the drunk tank. An old man said to me, Don't say another one. And then I sang a song, the rare old mountain tune. Yeah. I turned my face away and dreamed about you. Yeah. yeah Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM. Ja luisteraars, wat uh, kunt u meer verwachten vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort? We gaan zo rond de klok van uh, 5 voor half elf gaan we contact opnemen met uh, Carina Veren. Onze vaste reporter voor Goedemorgen Zandvoort onder meer. En uh, zij gaat praten met Monique Christiaans. En het gaat dan allemaal over die uh, nare ziekte, kanker, maar met name over mensen die moeten leven nadat ze hersteld zijn van die ziekte. En dat wordt over het algemeen wordt dat beschouwd als een vergeten fase. Als je dan weer genezen bent van kanker, dan moet je verder... en dan, heb, dan leef je toch met, met een zekere angst ook. Van ja Komt het terug of niet... Uh, je moet een beetje revalideren, waarschijnlijk ook. Nou, en uh, Monique Christians heeft daar een, een speciale therapie voor bedacht. Daar gaan we straks uh, alles over horen uh, met Carina Veers. Veers, moet ik zeggen. En we gaan ook uh, praten met uh, onze vriend Ben Zonneveld. Die gaat ons straks uh, praat, uh, bijpraten over de historic. Grand Prix. Ik kwam vanmorgen de boulevard afrijden en ik hoorde al gebulder op het circuit. Er wordt vermoedelijk al met die oude auto's gereden. Maar vanavond is dat natuurlijk het geval door het dorp. Daar gaan we alles over horen... Van onze vriend Ben Zorneveld, die daar ook bij aanwezig is meestal... om de coördinatie uh, uh, te regelen zeg maar, van al die auto's... die uh, uh, richting de rotonde uh, op het Badhuisplein... nee, niet het Badhuisplein, het Kerkplein komen rollen. Uh, uh, onze vriendin Maria Kop heeft vast nog wel wat muziek, Maria. Ja, ik heb Breakbone Man met Human...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 Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Zandvoort lanceert een vernieuwde toeristische website voor de start van het strandseizoen. Zandvoort luidt het strandseizoen in met de lancering van een compleet vernielde, drietalige toeristische website visitzandvoort.nl. Visitzandvoort.de. Dat is vermoedelijk voor onze Duitse gasten en visitzandvoort.com. De moderne website heeft niet alleen een frisse organische uitstraling... maar biedt ook een sterk verbeterde gebruikservaring... rijke visuele content en uitgebreide regionale informatie. Met de belofte er is altijd iets te zien en beleven... sluit de website perfect aan bij de merk. In identiteit van Zandvoort. En de bezoekers kunnen eenvoudig hun uh, favoriete activiteiten, routes en hotspots vinden. Afgestemd op uh, persoonlijke interesses, op seizoenen en reisgezelschap. Dankzij de vernielde, uh, het vernielde design, met mooie zachte kleuren en vloeiende vormen, ademt de site de sfeer van uh, eigen tijdse uitgenodigde badplaats. Een opvallende toevoeging is de nieuwe boekingsmodule... ontwikkeld door, door het VVV Zandvoort en Visit Zandvoort. Hiermee kunnen bezoekers direct accommodaties reserveren... en van strandhotels tot knusse appartementen vinden in het dorpshart. Als extra stimulans ontvangen de eerste 50 vijf, bezoekers... een gratis strandlaken als welkomstgedoe. Alle opbrengsten uit boekingen vloeien terug in de promotie van Zandvoort waarmee de module ook bijdraagt aan een duurzaam toeristisch ecosysteem. De regionale samenwerking en slimme content-distributie. Via een centrale content-database, een zogenaamde feed-factory... deelt Visit Zandvoort actuele informatie over evenementen... over locaties en routes met andere regionale platforms. En hierbij, of hiermee moet ik zeggen, draagt Zandvoort actief bij aan de spreiding van uh, bezoekersstromen in de metropoolregio Amsterdam. Een belangrijk speerpunt in het toeristisch beleid van de regio. Ik zou zeggen, luisteraars, bezoek de nieuwe website. Dus op, op uh, visitzandvoort.nl, visitzandvoort.de of visitzandvoort.com. Dan is er nog even tijd voor muziek... en dan gaan we zo over naar uh, een locatie waar uh, onze Carina Veer... Uh, gaat praten met Monique Christians. Wen I wake up well I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who kicks up next to you. When I go out, yeah, i know I'm gonna be. I'm gonna be the man who goes along with you. If I get dunk, well I know I'm.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 Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, dit waren de proclamers met uh, I'm gonna be 500 miles. En als het goed is, hebben we nu uh, Carina aan de telefoon. Carina? Beter? Ja, hallo. Hallo. Ja, hey, ik geef je ja. Charles. Is goed. Carina, uh, een hele belangrijk onderwerp. Uh. Ja, Die vreselijke ziekte, kanker, maar met name ook mensen uh, die nog worstelen met het probleem, die dus kanker hebben gehad en dan vervolgens uh, moeten revalideren. Ze zijn dan schoonverklaard. Maar dat blijft toch een psychische belasting ook. En daar is een heel mooie uh, therapie voor bedacht, hè? Dat heb ik begrepen. Nou, therapie en een heel mooi initiatief eigenlijk. Ja. Uh, Monique Christiaans van sensor Yoga, die heeft het zelf uh, ervaren. En ze is alleen zelf nu. Even naar de kapper, want ja, er staat dus een groot event te gebeuren. Ja. Hier bij Ten 6. Ja. Uh, maar ik heb haar rechterhand hier voor me zitten, dat is Lizette. Ja. En Lisette die uh, kan ook het een en ander erover vertellen. Want ze was hier al vroeg. Oké. Okay. Vroeg Goed, Ja, goedemorgen. Ja, ik was hier al om 8 uur. En uh, met de begroeder Paap hebben wij toen een uh, heel mooi hartje gemaakt. En met, ook met de hulp van Louis. En uh, omdat we daar vanavond met elkaar in gaan zitten om uh, aandacht te vragen voor de, vooral de herstelfase na kanker. Hoe doe je dat? Nou daar heeft Monique een heel mooi boek over geschreven van haar eigen ervaringen, maar ook met heel veel tools. En daarbij willen we een platform gaan bouwen waar mensen kunnen chatten, waarbij we allemaal experts uitnodigen die we ook al in huis hebben, om te vertellen... hoe kan je nou bij jezelf weer komen... naar zo'n enorme reis die je lichamelijk en geestelijk hebt moeten doen. Ja. Ja, dus nou, uh, Lisette weet er ook heel erg veel van. Je hebt eigenlijk de hele periode... Uh, want Monique speelt, ja, die heeft dit al heel lang in haar hoofd... dat ze dit wilde doen. Ben jij al die tijd uh, betrokken geweest bij dit uh, proces tot vandaag... Nou, het was een gein, want ongeveer vijf, zes jaar geleden leerde ik Monique kennen. En toen zei ze wel de hele tijd, ah, ik wil een boek schrijven. Maar elke keer kwam het er niet helemaal door. En opeens dit jaar was ze aan, ja, kreeg ze echt zo, en nu ga ik het doen. En toen, ja, toen heeft ze wel gevraagd, hey, uh, nou ja, we waren met elkaar aan het kletsen en over werk en wat, uh, wat we doen. En toen heeft ze wel gevraagd, wil je erbij zijn en uh, zullen we het samen aanpakken? Dus dat, we, ja, dat is een heel mooi proces. We zijn met alle ondernemers hier in Zandvoort ongeveer geweest... om te vragen of ze op het mooie hart uh, in de HEMA, Tenses en Zenso Yoga wilden staan... met hun logo en ons dan te supporten. En uh, daar hebben we heel hard aan gewerkt en ook naar dit event toe. Dus ja, we doen veel samen en het is uh, ontzettend mooi hoe Monique het ook allemaal heeft uitgedacht. Ze weet zo goed wat ze wil en wat ze doet... En dat komt echt omdat ze zelf deze ervaringen heeft en weet wat nodig is. Echt een ervaringsdeskundige. En uh, zij ze zet eigenlijk dit om in wat ze zelf gemist heeft na die periode. En dat, ja, ze gunt het ook, alle mensen die dit uh, doormaken om uh, op zo'n platform terecht te kunnen om uh, ja met andere deelgenoten erover te praten. Nou, vanavond is dus om rond kwart over zes. Nee, zes uur. Zes uur. Je mag wel, ja, de inloop. Inloop, ja. Uh, om zes uur gaat iedereen in het grote hart zitten. Nou, ik vind het heel knap van uh, Leendert Paap... Uh, hoe hij zo'n mooi hart in het zand heeft weten te maken. Want het is niet gewoon een heel erg uh, rechttoe recht aan hart. Het, het heeft ook nog gewoon precies oh, de vorm ja. die Monique heeft uitgedacht. En dat, terwijl het ook nog eens een hele zonnige dag is. Waarbij al heel veel toeristen op het strand waren. Best wel... Uh, ja, toch ook een uh, waarsstuk om... tussen al die mensen dat hard te maken. Maar nu is het afgezet met lint, hè? Ja. Carina, Carina uh, waar is... de inloop precies? Uh, wat is de locatie... Tent, waar jullie zijn? Bij tent 6. Ah, kijk. Bij tent 6 uh, aan de boulevard. En uh, nou ja, Je ziet het eigenlijk... vanaf de boulevard al. Uh, daar kun je het hart heel duidelijk... al in het zand zien. Dus uh, bij tent 6 gaat het allemaal gebeuren. En uh, jij wil... ja, ja, je kan je nog aanmelden. Dat is ook wel belangrijk. Bij, denk ik, Beter en Nu. WWW, ja, beter, beter en Nu. Als je zegt, ik wil vanavond er ook nog bij zijn om in dat hart te zitten. Het is ook nog eens yogadag. Ja. Uh, de dag. Ja, en de langste dag. En de heetste dag. En een hele bijzondere... Ja. Een hartvolle dag, maar ook een dag dat er toch ook wel wat uitdagingen zijn. Want naast historic Grand Prix zijn, is ook nog de Zandvoortse Laan dicht. En ik geloof dat er geen treinen rijden. Dus en het is wat. Amsterdamse snelwegen zijn dicht. Dus het wordt nog wat. Maar ik zie hier ook een heel mooi gedekte tafel buiten. Ja. Uh, want niet alleen wordt er een hart gemaakt, maar er is ook nog wat anders vanavond. Hè? Ja. Ja, vanavond wordt een ontzettende mooie avond. We hebben zeker drie optredens uh, van hele mooie mensen. Ik weet uh, één zeker, Bodine uh, Monet, die geeft vanavond op. En Zane, En Zane, En oh, die, ik, ik moet me even excuseren voor de derde. Maar ik, uh, en we hebben vanavond een uh, lekker diner. Uh, we hebben een veiling, uh, optredens, DJ... Uh, Oh, Zoveel. Zoveel. Het is zo goed uitgedacht allemaal. Maar eigenlijk moet ik heel even naar de kok lopen. Want die is vast al. Mag ik even? Ik, ik loop even richting de kok. Want uh, hij... Uh, loop je mee, Lichep? Uh, want hij is natuurlijk zich al heel erg druk aan het maken voor het diner vanavond. Naast dat ze gisteravond ook nog eens een hele druk bezochte bruiloft hebben gehad. Roy? ja, Oh. Gaat het wel goed in de dan? Ja, ja. Ik, ik hoef ook helemaal niet mee op te letten. Zo'n ervaren kok. Roy, ja. jij hebt vanavond het diner voor Beter en Nu. Um, hoe ga je te werk? Heb je alles al uitgedacht? Uh, nou, het is voor 40 mensen. En uh, de mensen die gaan uh, share. De mensen die gaan share dinen. En dan krijgen we dan verschillende gerechtjes. En dat bereiden wij dan voor. En uh, het is de bedoeling dat je dan. Uh, uh, gedeeltelijk eten. dus we maken dan grotere borden voor uh, gezamenlijke mensen. En dan uh, na diner hebben wij nog friandise voorbij de koffie. Dus we doen een klein uh, balnotenblokje en een uh, brownies. Dus we hebben een dessertje en uh, gerechtjes in principe. dus. Yes. mooi, geen stress in de keuken? Geen stress. Nou ja, er is natuurlijk altijd wel een gedeeltelijke stress. Maar we werken met uh, genoeg zelfstandig werkende koks om zo min mogelijk stress te hebben hier. Dus, goed voorbereid. Ja, goed voorbereid te werken. Dat is de helft van het werk, natuurlijk. Ja, uh, dat is sowieso. Heel erg bedankt, succes. En want ik wil je niet te veel van je werken afhouden, want het, het terras zit al best wel vol. En ik zie dat je veel ontbijtjes maakt, dus dat gaat helemaal goed. Nou, vanavond kijken we naar uit. Dankjewel. En hier ben ik bij Kim, de eigenaar van ten 6. En Kim, kijk je er ook naar uit, naar dit prachtige event? Ja, het is natuurlijk een heel mooi initiatief en uh, we hebben ontzettend geluk met het weer. Want uh, dat kan je natuurlijk niet van tevoren bedenken. Nee, nee. naast de vele toeristen uh, en een enorme reddingsboot die ik nu daar op het, uh, op het strand zie. Uh, ik hoop niet dat hij over het hart heen gaat uh, rijden zometeen, maar dat is goed afgezet, dus dat zal niet. Maar uh, wat, wat mooi dat jullie deze plek ten zes daarvoor uh, openstellen. Ja, we hebben uh, denk ik nu acht jaar geleden een heel groot pisteken gemaakt. En er was Monique ook bij de tijd. Het is naast uh, tot, uh, deze dag ook nog internationale yogadag. Um, dus ja, dit was natuurlijk wel de perfecte datum om dit te doen. En uh, ja, Monique die is drie keer in de week bij ons uh, met de yogalessen. Dus oh. ja, daarom was het wel de enige plek. Ja, ja dat is eigenlijk wel uh, heel logisch dat het dan hier plaatsvindt. Maar goed, je moet er maar net plek voor hebben. En, uh, denk van nou, zo'n groot event. Want we weten natuurlijk eigenlijk niet hoeveel mensen gaan er nou daadwerkelijk op dat levende hart afkomen vanmiddag nee. om zes uur. Dat is nog heel spannend. Ja, nou, we hopen natuurlijk zoveel mogelijk. Ja. Uh, er zijn al echt best wel veel aanmeldingen voor het hart. Uh, volgens mij meer dan honderd. Dus dat is al heel mooi. En het hele strand ligt vol. Dus dat hart komt sowieso vol. Dat hart <laughs> komt vol. Nou, ik hoop dat je het allemaal hebt gehoord. Ja ja, ja, ja. We, zaten, we, zaten, we zaten aan de, aan de radio gekluisterd, uh, Goed zo. Carina. Uh, ik heb begrepen dat Monique ja. Christiaans, die heeft ook iets met de yoga, hè? Die, die, die... Ja, zij, ze, ja, ze heeft een yogastudio natuurlijk uh, in het dorp. Ja. En ze geeft hier dus inderdaad elke keer uh, buiten yogales En daar mag ik ook af en toe wel aan meedoen. Okay. En dan uh, zijn we heerlijk op het strand, hoor. En ik kan het iedereen aanraden. Uh, twee week, drie weken geleden was het natuurlijk nog niet zo mooi weer. Nou, de yogales gaat gewoon door, hoor. Ja, ja, ja. En dan waait het wel, maar ja, je moet toch oppassen dat je dan niet omvalt. Maar het is zo fijn en zo mooi natuurlijk mooi beeld met de zee op de achtergrond. En daar word je al heel rustig van. Ja, nou, ga ik uh, om half twaalf gaan we met uh, Monique persoonlijk praten. Dus ja, zal ze misschien ook wel iets vertellen of misschien ook gaat ze, gaat ze tussen de optredens door. Ja, dat gaan we allemaal nog aan haar vragen. Ja, Komt ja. Goed. Ja. En uh, we kijken er enorm naar uit. En uh, ja, Monique zal mooi gekapt uh, zometeen, uh, wie weet de haren geverf, hierheen komen. Want ja, zij is de organisator, zij is de bedenker. Dus ze wil er ook uh, netjes bij lopen straks. Fantastisch. Maar uh, ja, ze zou op tijd terug zijn had ze wel. Okay. Oké, nou ik wens jou vast uh, heel veel plezier daar. Want uh, uh, je klinkt blij, dus je hebt het vast heel erg naar je zin, toch? Uh, <laughs> nou ja, mooi weer, een soort van ja, ja. tijd voor goede zin, hè? Ja, fantastisch. Maar, uh, Nee, dat komt helemaal goed. Oké, okay. we gaan naar muziek. muziek. We spreken elkaar straks weer. Ja, dat ja. zo. Voor al die mooie mensen heb ik het nummer van uh, Melanie van Beautiful People. Beautiful People.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 It's about time that someone said it here and now I make a vow that sometime, somehow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 Baby heel, take care of you. Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful people too. Hm. Goedemorgen, Sanford. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. ZFM, ZFM, ZFM, ZFM. Nou. Cultuur is uh, de goede benaming ervoor, denk ik. Want we gaan we hebben het hebben luisteraars over een festival... wat uh, 12 en 13 juli uh, in Zandvoort wordt georganiseerd, georganiseerd. het zogenaamde Madonari Krijtkus Festival. En ik heb hier, uh, ik denk de bedenker en, uh, en de uh, uh, organisator... Uh, Donna Corbani... In nou, de uitzending. Oh, goedemorgen. Donna, goedemorgen. <laughs> uh, dat Madonna, dat doet me een beetje denken aan Madonna. Komt dat daar vandaan? Nou, het is ja, yeah, want het um, is eigenlijk een kunstvorm die al uh, vanaf de ja, 15e eeuw bestaat, al heel lang. Ja. En buiten de kerken zijn er uh, vaak kunstenaars geweest ja. die voor een kleine bedrag. Prachtig mooie kunstwerken nog steeds maken in Italië voornamelijk. Ja. En dan maken ze eigenlijk de basilica na of ja. een Madonna. Ja. En dan kan je een wens doen en dan voor een, voor een muntje. Maar het is nog steeds een beroep dat mensen reizen rond en ze maken heel mooi kunstwerken. Maar ja. gewoon op de grond ja. in, voor een kerk maar of een drukke plein. En dat uh, concept van een heel mooi kunstwerk maken... dus eigenlijk Italian street artist worden ze genoemd... dus de street painter... dat je maakt schilderijen eigenlijk met zachte krijt. En dat is tijdelijk en indrukwekkend en onverwacht. En zoiets uh, vind ik prachtig. Dat wilde ik echt naar Stanford brengen. Ja. De naam Donna Corbani Het klinkt een beetje Italiaans. Ik ben van Italiaanse afkomst... Kijk. maar ik ben opgegroeid in Santa Barbara, Californië... California. In Californië, ja. Bij de mama's en de papa's. <laughs> ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. En, uh, maar goed, ik woon met heel veel plezier... al 30 jaar in Nederland, in Zandvoort. Ja. En uh, dit organiseer ik. Ik organiseer heel vaak kunst en cultuuractiviteiten uh, en evenementen. Maar dit vind ik iets uh, bijzonders... omdat het voor alle leeftijden is. Je hoeft niks te weten over kunst... om het te begrijpen en leuk te vinden. En... Um, wat bijzonder is aan dit, is dat beroepskunstenaars werken zij aan zij. Met mensen die er totaal geen verstand van hebben. Kleine kinderen. Dus we leren van elkaar. En wij ontdekken nieuwe dingen. Wij leren nieuwe kunstenaars kennen. En uh, het is leerzaam en leuk. Uh, dat tekenen, uh, is, zit dat in jouw genen? Heb je dat altijd gedaan? Of? Ja, ik heb uh, altijd vanaf jongs af aan vond ik het geweldig om te tekenen en schilderen. Ja. En um, gelukkig heb ik daar uh, mijn beroep van kunnen maken. En, en hoe is dat gegaan? Want dat lijkt me best wel moeilijk. Het is heel moeilijk, maar echt het leukste wat er is. Want ja, uh, ja, ja. Ik, ik heb mijn kunstenaarsopleiding in New York gevolgd. En um, leuk Nederlander ontmoet in die periode. Een beetje heen en weer gereisd. Uiteindelijk in Nederland beland. En uh, ik uh, ben vanaf het eerste moment, begin twintig. Uh, kon ik overal terecht met mijn schilderijen. Dus, dus het hing heel goed. En uh, nog steeds, gelukkig. Ja, ik kijk op je website even. U kunt trouwens luisteraars uh, daar zelf ook uh, naar gaan zoeken. Uh, het adres van de website is www.korbani.com. En dan zie ik meteen een, een gigantische tulpbulp in Hillegom. <laughs> Ja, klopt. Ik heb uh, drie van die roze toolbollen gemaakt in ja. samenwerking met uh, Museum de Zwarte Tulp. En de Gilde Meesters Ja, En dat is eigenlijk heel verband met de corso of zo. Nee, dat is, uh, het is een project om die Bollensteek um, ja, een attractie te maken, ook als het heen, lente is. Dus het ja. hele jaar door is het kleurrijk en vrolijk via roze toolbollen, die zijn beschilderd door kunstenaars. En uh, toevallig komen er ook twee kunstenaars... die ik heb leren kennen via die Bolle project. Uh, die komen dan ook mee tekenen. Ja. En dat zijn, uh, even de namen noemen... dat is Lisette Hogewoning en Sonja van Egmond... die komen ook mooie dingen doen met zachte pastelkrijt... tijdens het Krijtkunstfestival. Maar dan heb ik ook andere internationale kunstenaars. Andrew Eddy doet voor de vijfde keer mee. Hij is een Engelsman... Um, Fred Rosenhart, hij doet voor de vijfde keer mee. Hij is het meest enthousiast. Want net als ik, hij houdt van tekenen met pastel. Ja. Dus uh, hij is gewoon beide dagen heel hele plein aan een mooi vullen... met prachtig mooie kunstwerken. Ja. En dan Hilly Jansen en Carine Tan... Die, die komen hier regelmatig met de kleinkinderen... ook gezellig meetekenen op het plein. En zo komen er allemaal steeds nieuwe kunstenaars bij... die het leuk vinden om dit kunstvorm om dit te doen. En uh, op een mooi bijzondere plein... met uitzicht op zee. Heel gezellig met iedereen een beetje praatje maken. En plein, hè, op de Badhuisplein. Ja. dat uh, plein waar er helemaal niks wordt gedaan... naast de voormalige Holland Casino. Ja. En uh, wij maken er wat moois van. Het was, mooi was, was, was, was, was voor jou geen gok om daar uh, het evenement te organiseren? <laughs> <laughs> nee. nou, er wordt niks gedaan. Dus ik dacht, nou, dit is perfect. Want je hebt grote blokken beton van 2 bij 2 meter. Ja. Dus iedereen kan een schilderij maken van 2 bij 2 meter. Ja. Dan gaf je al aan dat het is ook voor kinderen Mm -hmm. Hoe pak je dat aan, met, uh, die kleintjes en zo? De, de... de kinderen zijn hartstikke welkom, maar dan onder begeleiding van een volwassene. Dus de bedoeling is dat je met je hele familie of vriendengroep ja. of collega's... dat je daar komt samen gezellig uh, een mooi kunstwerk maken. Ja, ja, ja. Nou, het is een dat, uh, traditie, dat gaf je net al aan, is van uh, Italiaanse uh, straatschilders... Mm -hmm. uh, die maken ongetwijfeld prachtige kunstwerken met krijt. Ja. Uh, naast krijt wordt er ook nog ander materiaal gebruikt om te tekenen? Nee, het is alleen maar... Uh, we hebben dan stoepkrijt voor de hele kleintjes. Kunnen ze kunnen altijd wat moois maken. Maar ook die goede kunstenaarspastels. En daar heb je hele mooie felle kleuren. Ja. En uh, die blijven wat langer zitten. Na een paar weken is er misschien nog iets van te zien... als het een beetje droog blijft. Maar goed, uiteindelijk is het de hele bedoeling... dat er een tijdelijk... Uh, kunstwerk is en dat het ene geheel, dat je had een beetje rond die plein lopen en iedereen door elkaar. Iedereen maakt er wat moois van. Ja, fantastisch. Nou, we hebben dus ook straks de historic uh, Grand Prix. Mm -hmm. Ik zie op jouw website een, uh, een mooi beschilderde auto. Ja, yeah, klopt. Dat was een um, side project van de Formule 1. Dus yeah. uh, dat was een officieel side event met die Car Art Festival met verschillende uh, yeah, kunstwerken die te maken hadden met die auto's. En dat was geweldig om te doen. Die een uh, mooie BMW kreeg ter beschikking. En daar heb ik in een week tijd heb ik, uh, een mooi kunstwerk van gemaakt. Ik zie de motorkap, uh, uh, uh, de tekening, een beetje vergelijkbaar met de tulpenbol. in Hilderon. <tie> ja, het is mijn stijl, hè? Dat is ja, de corbani stijl Ja, maar uh, ja, u moet uh, echt uh, de website eens even bezoeken, luisteraars. Ik zal hem nog een keer uh, noemen. Moet ik eventjes naar boven op mijn scherpje: www.korbani met een C. Uh, prachtige afbeelding. Ik zie jou, is dat jouw atelier waar je, waar je staat? Ja, mijn ja, atelier ja. zit op de Van Spijkstraat nummer 104. Ja. En uh, daar ben ik uh, elke dag geopend na afspraak. Dus mensen kunnen langskomen. Maar mijn schilderijen die reizen eigenlijk heel Nederland rond. En ook internationaal ben ik bezig. Ja. Maar, uh, ja. nou, tijdens dat kaartfestival uh, staan je mensen natuurlijk bij. Ja. Doe je dat ook in je atelier? Heb je, geef je les bijvoorbeeld? Ik geef af en toe workshops, ja zeker. Ja. Komt er komt weer een workshop aan in september. En dat is via de pluspunt. Je kunt hem via de pluspunt uh, aanmelden. En dat is via Carinetan met... Uh, um, Langleven de kunst, want kunst verbindt. Dat is ook een, uh, een leuk initiatief. Maar uh, eerst uh, gaan we de Krijt Festival doen. En iedereen is welkom met mij te krijten. Het is gratis, ook dankzij uh, die sponsors. Pride at the Beach het is een van de sponsors. Gemeente Sanford, En Chivediamo, uh, lekker ijssalon... Uh, die helpen mee uh, dat ik kan gratis krijt beschikbaar stellen. En die kunstenaars bij elkaar verzamelen om uh, een heel leuk weekend van te maken met alleen maar bezig met kunst. Ga je nou uh, uh, gelet op wat er allemaal in Amerika gebeurt? Trump uh, in het grote afbeelden op het. Daar ga ik lekker niet over nadenken. <laughs> ik ga mezelf verliezen in de kunst. Want daar word ik wel vrolijk van. <laughs> hoe, is, hoe, hoe, is, hoe is het überhaupt, uh, als je de Amerikaanse bevolking afzet tegen de Nederlandse bevolking qua enthousiasme voor dit uh, onderwerp? Zeg maar? Zijn die Amerikanen net zo enthousiast, of misschien wel enthousiaster als Nederlanders? Moet het hier nog een beetje acclimatiseren, zeg maar, het onderwerp? Of? Nou, uh, met die krijtkunst, dat is wel iets een beetje ik kom toevallig van Santa Barbara, Californië. Is dit een heel groot evenement daar. Dus ik heb als tiener hier aan meegedaan. Ja. En ik heb mijn school vertegenwoordigd met een mooi kunstwerk een paar jaar. Ja. En daar, ik weet dat het een groot evenement is. Toen ik in Sanford was, was ik samen met de werkgroep, met de Sanford's Museum. Waar we aan het bedenken van, ja, vijf jaar geleden was de lockdown. Je mocht niks binnen organiseren. En ik denk, nou lekker buiten lucht. Ja. En ik weet, Hilly zei van twee dagen krijten, gaan mensen dat echt doen? En ik zei, ja, ik had echt de visie voor me, want we hebben tijd nodig om iets heel moois te maken. En ik ja, weet ja. hoe lang het duurt om ja. echt een heel mooi krijtschilderij te maken. En dat is dus voor de vijfde jaar uh, nog steeds going strong, dus ik ben heel blij. En is jouw man net zo enthousiast? Oh, zeker. Hij oh. is ook de, beide dagen druk bezig met krijten. Oh, oké. Okay. Ja, absoluut. Dus uh, ja. we vormen een goede team. En uh, ja, wat vrienden of vrijwilligers komen helpen met krijt uitdelen. Wat limonade brengen voor de kinderen. Dus het is echt een hele, hele gezellig evenement. Ja, luisteraars, kom vooral 12 en 13 juli kijken op het Badhuisplein. Want anders staat u bij Donna in het krijt, toch? <laughs> Zo is dat, ja, gezellig. Heb je, heb je nog een oproep? Uh, ja, ik heb het net al een beetje, uh, <laughs> ook een, uh, zeg maar... Uh, de mensen gewezen op de, op de datum en je website enzovoort. Maar misschien heb je zelf nog aanvullende informatie. Uh, nou ja, vooral dat het, uh, ja, je hoeft geen ervaring te hebben. Het kost niks, het is leuk om te zien. Je ziet ook de kunstenaars die bezig zijn. En uh, ja, iedereen is van harte welkom... Leeftijd, ervaring, maakt niks uit. Gewoon komen gezellig even kijken in ieder geval. En komen kijken en krijten. Ja, <laughs> nou, dat lijkt me een hele leuke... Uh, nou, moet ik het hobby noemen? Nee, toch? Nee, dit is meer een leerervaring moment. Ja. Maar ook een uh, moment om te genieten. Dus het is een activiteit waar iedereen... als je van kind hebt van kunnen genieten met krijt op de stoep... Hmm. kun je nog steeds gewoon van genieten. Dus het maakt niks uit hoe oud je bent. Gewoon genieten van de kunst en uh, een beetje buiten, lekker buiten. Ja, en dan gun ik jullie natuurlijk uh, zo uh, op 12, 13 juli, uh, ja, hetzelfde weer als nu eigenlijk, hè, want dat, ja. is, dat werkt wel mee natuurlijk. Ja, inderdaad. We hebben één jaar was echt heel warm, dus nu zijn we meer voorbereid, we gaan zorgen dat we iets meer schaduwplekken kunnen creëren voor mensen als het. Te warm is. Ja. Maar uh, we hebben altijd limonade klaar. En, uh, ja, nou gun ja. ik jullie het droog weer. Maar stel je nou voor dat het op 11 juli uh, geregend heeft. Hè? En, en, en het, het beton is een beetje vochtig. Maakt dat wat uit? Of? Nee, dat maakt niks uit. Het droogt heel snel. En uh, we hebben de laatste vier jaar enorm succes gehad. Dus ik ga alleen maar hopen dat ik die Californië godden kan... Kunnen... Ja. Een beetje bidden dat het goed weer blijft. De ja. zon gaat schijnen en ja. we gaan gewoon genieten van een heel mooi weekend. Ja. Nou, ik wens jou een heel zonnig evenement. Samen met je man en uh, iedereen die eraan meewerkt. Fred Rozenhart onder andere. Ja. Uh, ik kom misschien wel even kijken. Gezellig. Ja, als je gelegenheid hebt. Ja, ja. Kom wat foto's maken bij u. Leuk, gezellig. ja. Gezellig. Nou, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Ja, een heel fijn bedankt. weekend. En uh, nou, we zien elkaar waarschijnlijk. Fijn, bedankt. Smiles. I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, laten we gaan richting het nieuws van uh, 11 uur. Uh, ik ga straks na het nieuws gaan bellen met Ben Zonneveld. En die gaat ons helemaal bijpraten over de historic Grand Prix. Daar is hij meestal ook bij, want hij regelt meestal het verkeer. En hij zorgt dat uh, qua infrastructuur en, en uh, coördinatie alles in goede banen verloopt. Uh, niet alleen op het circuit, maar ook uh, in het dorp. Want daar komen al die mooie oude auto's uh, lang straks. Uh, Marja Kop verzorgt de, te de techniek uh, van morgen, luisteraars. Ik ben Charles Duijf en ik uh, ga u bijpraten in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Tot na het nieuws. Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met..